De Autoriteit Consumentenmarkt heeft Volkswagen een boete opgelegd vanwege het dieselschandaal. Het bedrijf moet een boete betalen van bijna een half miljoen euro... vanwege het misleiden van consumenten met schumelsoftware. Het is de hoogste boete die de toezichthouder kan opleggen. De Consumentenbond denkt dat de weg nu vrij is voor consumenten... om een schadevergoeding van Volkswagen te eisen. Longartsen uit acht Europese landen pleiten voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Ze willen dat risicogroepen een CT-scan krijgen...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 In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen wordt de meeste winst gemaakt door de verkoop van een huis. In de andere provincies is dat minder. Wedstrijden op het WK voetbal volgend jaar in Rusland mogen worden stilgelegd bij discriminatie of racisme. De strijd tegen discriminatie heeft een hoge prioriteit, zegt de Wereldvoetbalbond FIFA, die het toernooi organiseert. Het is voor het eerst dat een scheidsrechter de wedstrijden op een WK mag stilleggen of zelfs staken wegens racisme of discriminatie. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met wat buien, soms met hagel of onweer. Vanmiddag ook af en toe zon. En het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden tussen Leidsendam en Rijndijk 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging een half uur. En tot zover de verkeersinformatie.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 daarom ben ik met zingen gestopt. Hebben we het natuurlijk over Trenen Dops. Nu hoort u haar met een hitje uit 1968. Was je maar in Lutjebroek gebleven. Was jij maar. Comp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 Vader had. Wij hadden vonden onze is een schat. Zo gelijk de verre dat ik al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben. Hé, hey mama, mama, kom eens gauw. Kijk eens naar het meisje wat ze.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik ben het gadootje naar de botermacht gegaan, naar de botermacht gegaan. Ze wil maken wat ze wil, ze wil maken wat ze wil, ze wil maken wat ze wil, ze wil maken wat ze wil. En ze maakte van boter een dominie, een dominee pardoes, in de kark, in de kark. Dominate. In the car, in the car, I see the, the dominee. And dominee, and dominee, and my sister, we need tea. And my sister, And sister, In the car, in the see the dominie. In the car, in the see the dominie. And dominie, dominie, and dominie, and a sister, knee, knee, knee, and a sister, knee, king and a sister, knee. In de een kerk, de dominee. in de een kerk, de dominee. Een domi, domi, een domi, domi. En we zuster die, die, die. en we zuster die, die. en we zuster die, die. En ze maak je van boter een kastelein, een kastelein Bartolus. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Zij het, zij het, zij In de karak, de karak de in de de in dominee Een En ze maakten van boter een bakon, een baron, nassen, And In de suite, in de suite, zijn de baroness In de suite, in de suite, zijn de baroness Heers betalen, betalen, zijn de kastelein betalen, eerst betalen, zijn de kastelein eerst betalen, eerst betalen, ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. In de karre, in de karre, ik de dominee. In de karre, in de karre, ik de dominee. Een dominee, een dominee, een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 Per keer op keer, Oei. dat doet immers geen.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 Arme mannen voor gevoelen, won thuis in voetbalpoelen. Schoenen winkel gezocht, nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, ander schoen te klein. Eén voet zo bloot, ander voet de fijn. Schoen aan die voet zit niet zo goed. Hè? Schoen aan die voet, niet wat die wezen moet.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 Katoen, papa, pa, katoen. Hij sprak, o oh, lieve Juultje, mijner dromen. Wat heerlijk dat je tot me bent gekomen. En toen gaf hij haar een klaterende zoem, Papa, een zoem, papa, een zoem. Maar net op dat moment verscheen papa. Die dadelijk ontstak in wilde woede. Die brulde tot zijn zoon lief, olala. Oh, la.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 mensen een blij gezicht te zien. Doet je het dan goed? Vervul zo nu. het aan kun je aan anderen geven Het doe het wel eens van dan. Bruin.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 De Pinksterdag Als het even kon Liep ik met mijn dochter aan het handje In het park, niet de keuren in de zon Gingen maar de liefjes plukken Eendjes voeren eindeloos Kijk nou toch, je jurk wordt nat